Yo, Bob, jij Bob, ik. Iedereen bot, want die bieten zo dik. En power, kakalak. Ach, op deze plaatje. De zon in je kop, zijn bovenal gauw Dus je partigt erop los, overal wauw Je doet wel braaf, maar je hoopt op iets thuis Want zoenen is zilver en bonen is goud Straks liggen we vast en dan een foto's uit. Door en door als een al Ono's rouw Iets lekkers aan de haak staan, wat hoop je dus nou Tot je zoveel zuipen zou, het loopt uit de klauw Je weet dat de weer is dan gewoon maar wat lauw Als je rode briesers maakt dan strokken of saus je voelt je overhoop en wanhopig benauwd Gezichtskleur zwicht, het op blauw En je lichaam heeft de vorm van een slopende bouw Want je enkel ligt nog gauw overhoop met je mouw Doe maar net alsof je showt met een poot zo rauw, Voel de flow nou of sta hopeloos de kou Dans maar, dit is nu een lekkere dansplaat Chans maar Ook als je zeker helemaal geen kans maar. Chans maar en dans maar Want dit is nu een lekkere dansplaat Chans maar en Ach, Op deze plaatje kan ik de hele nacht door dansen. Dans maar, dit is nu een lekkere Zeker helemaal geen kans maar. Chans maar en dans maar. Want dit is nu die lekkere dansma. Chans maar en au. Ah. Ah, op deze plaatje kan ik de hele nacht door dansen.